Ik heb de bemanning zo goed als rond, denk ik. Nou, vertel maar eens, wie heb je zo oud? Nou, ten eerste mijn broer, Sibedoekse. Ja, vanzelf. En verder, Sip van Matje. Hele zorgdragen, Doeke Cupido. Eike Smit. Wie zeg je nou? Eike Smit? De schipper van de commissieboot? Ja, er is maar één Eike Smit op Skilgen. Ben je nou wel laat het kijken? De schipper van de commissieboot.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 Bedankt, Tief. Bedankt. Arjun. Een hoorspelserie naar het gelijknamige boek van Cor Bruin. Vandaag hoort u het zestiende deel. Van leven naar dood. ...van dood naar leven. Eh, hup! Eh, hup! Eh, hup! Wegwoord afgoeien! Yes. Wegwoord afgoeien! Yes. Deur moet kijken! Afgoeien! Yes. Eh, hup! Eh, Pak voor het strijken! Opgroeien! Heeeee! Heeeee! Pak voor het strijken! Stuurboord opgroeien! Stuurboord opgroeien! Pak voor het strijken! Zie je de hut? Yes! Overstel! het hoop! Goeie hoop! Heeeeeee! Heeeeeeee! Ik zie de hut! Pak voor het strijken! Zie je al je? Ja! Maar de hut ligt in elkaar. Bakboord strijken. Strijken. Strijken. Strijd bakken uit. Alijen. Arjen! Hij reageert niet. Hij hangt tegen de woon. Gooi een lijn uit, Pak Bakboord strijken. Hier, de lijn. Seken, maar we streken, heen! Hé! Hey. Huh? Een goede gooiijke. Ja? Arrium steekt er geen hand naar uit! We met z'n allen roepen. Hey. Hey. bewusteloos. Diebe, wat moet ik met doen? Die zal ik? Hier, de lui mensen. Eike, kijk maar eens uit. Is het niet te veel, diebe? Alleen, nog een vijf. Kies! Uh, Kies, het is het. Het rijfouten zit vast! We kappen niet vol! De anker vindt er nog rust. En we keren niet! We gooien door naar het huisbad! Ah, Kies! Arjen, Arjen! Arjen wil wat zeggen! Arjen! Arjen, wat is er? Wat wil je zeggen, Arjen? Bruno! Bruno. Hij vraagt naar Bruno! Bruno? Of? Ja, die was bij hem! Die hè? Uh, jammer. Maar wij moeten vandoor. Goeie matten. Goeie. E e Deur Goeie. E Is van kunnen. Dag Eikensmit. Dag Famke. Dag Eetje. Hoe is het met de drenkeling? Oh, hij heeft al één stuk liggen slapen. Hij slaapt nog. Mim is bij hem. Ach, kom maar even mee. Hij ligt in de bedsteen. Nou, gaan we gaan even kijken. Hé. Ja, hey. Dag mannen. Uh, hoe is het met hem kijken? Ik kan niet anders zeggen dan dat hij de hele tijd als een rozenvlieg geslapen. Ja, en liggen snurken. Ja, dat is een goed teken. Mag ik hem even zien kijken? Tuurlijk.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 Oh, dat wil in orde kijken. Zeg, heb jij geen blaren op je handen gekregen <lacht> Wel, nee, kijk maar. <lacht> ja, dat zit wel heel top, Eike. Ja, ah, maar jij roeit anders als de beste van me. Ach, Eike, wat doet een mens niet voor zijn kind, hè? Jij maakt je toch in het geheel geen zorgen meer om die jongen, hè? Kijken, broer. Ik wou dat ik er zeven zo had, wil je dat maar geloven? Nou, nou, jongen, jongen, zeven maar liefst. <lacht> dan zou je toch raast aan te kijken, Ties. Ze zouden we wel allemaal mee in de reddingsboot moeten, hè? Ja, dat spreekt. <laughs> maar, eh. Uh, neem een sigaatje, mannen? Graag, nou, graag, maar dan wel ik van onderweg natuurlijk, want ik ga meteen weer op huis af. Zeg, hoe is het eigenlijk met Ties van Kunnen op de boot, Eikensmid? Kom die wel behoorlijk sturen. <laughs> Ondeugd dat je bent om daarover te beginnen. Ja, nou, weet je, Ties is een eigenwijze kerelleger. Dat weten we toch allemaal, maar, uh,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 we moesten maar eens gauw praten bij elkaar, het is van kunnen. Ah, oom Siebe. Goeiedag samen. Nou, als Siebe Doeksel erbij komt, dan je het weg. Ik wil jullie niet wegjagen hoor, allemaal eens. Nee, nee, nee, maar wij stoppen op, wij stoppen op. Bedankt voor de sigaarkaakje en voor je vriendelijke woorden. Ja, ja, dat is allemaal wel goed, mannen. Vrienden, mag ik wel zeggen. Nogmaals bedankt. Ja, ja. Ja, dat is wel goed hoor. Kijken, broer. Tot ziens. Ja, Jutjes jeetjes kijken. <laughs> We zien elkaar nog wel. Na, ja, tot ziens. Ja, jute. Ja, jute. Ja, jute. Dag, Eiken. Ja. Zo. Ga zitten, Sibbe. Het, eh, het is goed met de jongen, hè? Best, Sibbe. Hij slaapt zich weer gezond, zegt Ties. Hé, hey, nog wel bedankt voor wat je voor hem gedaan hebt, broer. Och, wat.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 Nee, nee. Ik zie het duidelijk. Ties stond aan het roer. En Heike Smit gooide de lijn. En Mim was erbij. Mim in de reddingsboot. Ah, die wou natuurlijk mee. Net iets voor Mim. Mim kan alles wat ze wil. Mim is een geweldige vrouw. Mim is er een gezin. Zo'n moeder te hebben. Zonder vrouwen als Mim...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 Oh, Fijntje. wat je wakker? Ja, ik wil eruit komen, Mim. Ik wil jou zien en de zon. En Laas en Eegje. En de oude Bruin en Piet. Ah, kom maar, Aien. Kom maar, mijn Fijntje. Kom maar lekker aan tafel zitten. Ga maar zitten. Wil je wat eten? Lekker bord pap? staat Een bord pap?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 Kleine feiten is nauwelijks begraven. En nou, meer. Rustig maar, Japke. Rustig. Ik moet je niet van tevoren allerlei dingen De in je hoofd halen. Ja. Zit ja. oh. hier. Up. Hier, En voort. En voort. U hebt geluisterd naar het zestiende deel van onze hoorspelserie Arjen. Hierin hoorde u de stemmen van Hans Hoekman, Jan Borkes, Truus Dekker, Joop van der Donk, Ingrid Hensius, Wim de Meijer, Kees van Ooijen en Corrie van der Linden. Technische realisatie, Wim de Kok en Gijs van den Heuvel. De regie was in handen van Friso Koks.